1 uur. Dit is door Almegens met het NOS-journaal. President Z als partijleider, melden bronnen binnen de partij. Ze hebben de door Mugabe afgezette vice-president Manangagwa benoemd als zijn opvolger. De afdelingen van de partij hebben de hele ochtend overlegd. Mugabe zelf was daar niet bij. Hij is nu in gesprek met de legertop, die wil dat hij vertrekt als president. Het leger nam woensdag de macht over in Zimbabwe... en plaatste de 93-jarige Mugabe onder huisarrest... om te voorkomen dat hij zijn vrouw Grace naar voren zou schuiven als zijn opvolger. In Berlijn gaan vandaag de onderhandelingen over een nieuwe coalitie verder. De onderhandelingen gaan al weken moeizaam en vandaag wordt als beslissend gezien. Belangrijkste struikelblok is het vluchtelingenbeleid. Ook op andere terreinen zijn de partijen er nog niet uit. Zo wordt er nog gepraat over het milieu- en klimaatbeleid...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 Vanwege de plaatsing rijden er geen treinen tussen Utrecht en Den Haag, Rotterdam en Leiden. Het weer afwisselend buien en zon. Aan zee en op de wadden staat eerst nog een harde tot stormachtige wind. Het wordt een graad of 9. Morgen is het bewolkt met regen. ochtends een graad of 6, later op de dag 10 graden. Dit was het NOS. In de Randstad staan files op de A7 richting Zandam. Bij de afwit A van Hoorn drie kilometer met een kwartier vertraging. En dat komt door een ongeluk en er is één reis ook dicht. Op de A16 richting Rotterdam staat voor de drechtunnel vijf kilometer file met twintig minuten vertraging. Daar zijn twee ongelukken gebeurd. De rechter tunnelbuis is van de drechtunnel afgesloten. En op de AN201, de weg uit Hoorn richting Hilversum, dan staat tussen Vinkeveen en de A2 drie kilometer file, maar wel met ongeveer twintig minuten vertraging.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 Hij komt gevaren over de zee. En neemt voor alle kinderen cadeautjes mee. Ook ieder jaar dan komt de Sint naar Nederland. En neemt de Piet de mees op alles Spaanse strand. En brengt cadeautjes in de naam. Ja, gebroeders Co en die deed ook een duit in het zakje. In het, uh, ja, het chocoladegeldzakje, zeg maar. Het chocoladegeldzakje, ja. Ja. Ik geloof dat wij onze verslaggever alweer. Uh, hey, dat is mooi. Albert-Jan, ben je. Ja, ik ben via een sluiproute ben ik uh, naar het Raadhuisplein oh, geslopen. En past je er nog tussen? Uh, nou, nou, daar kon ik nog wel langs, maar door de kerkraat ja. kon ik dus niet. Nee, hè? Ik sta, ik sta nou voor de kinderen thuis, ik sta nou uh, bij, dat, bij, dat, bij dat muziekteentje voor het Raadhuisplein. Ja. En dat staat mooi in het zonnetje en daarvoor staat een hele grote truc. Oh. Met een de, de pietenband erop. Een hoge Sinterklaas is inmiddels van Amerika afgestapt en is oh. nu te voet via de Hollandse gebak kraam onderweg naar uh, het uh, stadhuis, het balkon, het ja. ja. zo maar eens te zeggen. Ja, het Bordes, hè? Bordes. Het bordes, dat was het woord. Juist, het ja, ja, juist ja, ja, ja. Ik, ik zal je vergeten. Ik zie nog geen. Ja, deze naar het de bordel. Hoor jij dat weer? Ja, nee, ik dat, ik, ik, nee ja, ik, nee. Ik zie niet één burgemeester, maar ik zie zelfs geen twee burgemeesters. Oh? Dus als die nou, nou maar wel komen, want uh, die moeten natuurlijk wel uh, Sinterklaas oh. verwelkomen in Zandvoort. Albert-Jan, er gaat altijd iets mis hè, bij de intocht. Nou, altijd. Ja, ja, ja. Dus nu zijn de burgemeesters oh. weg. Ja, ik zie geen één, Ik zie hele, hele oh. kleine burgemeestertjes. Allemaal die allemaal op de bocht ja. staan. Of ja, op ja, Maar ik zie geen grote burgemeesters. En, oh en, jee. En, en, en... Ja, ik kijk een ongeluk. De meneer van de, van de krant is ook al ja. rondrijden, maar die ja. vraagt ook af waar, waar, waar, waar, waar, waar de burgemeesters blijven. Hebben oh. we het nu weer over hetzelfde mannetje, Joop? Ik bedoel je die? Ja, ja, ja, razende Joop. Razende Joop. heel oh, wildjes, ja. reporter van de Zandvoort -zoekend. Maar als Hij iemand de burgemeester kan vinden, dan is het toch Joop, zou je denken, hè? Dat, dat zou, zou ik ook gaan zeggen. En, ja. en, en, uh, nou, maar ik, ik vraag me ook af of Sinterklaas überhaupt de trap op kan naar het bordes, want daar, er staan allemaal kleine zwarte pietjes oh, en witte pietjes nog. en half zwarte pietjes en oh. kan echt, over, over, over de zwarte pietje koppen kan je lopen hoor. Oh, het, gaat, het gaat dit jaar wel uh, uh, uit de hand lopen, hè? Uh, het duurt allemaal heel lang, hè? Voordat het ja, allemaal... Ja, ja. Uh, ja, die man wordt steeds ouder, dus het houdt ja, ja, dat uh, het... misschien uh, de volgende keer bij zo'n karretje. Maar eh, dat... maar, oh, ja, nou, oh, nou, ja, ja. Maar Albert-Jan, al ja, ja, Albert-Jan, jij stuurt uh, steeds foto's en daar ben ik heel erg blij mee. Ja. Want dan heb ik ook een beetje het idee van hoe het er daadwerkelijk uitziet. Maar mensen, kinderen, wat een volk zeg! Jij ja, hebt die foto gezien van mij en de, en de zoekpiet? Ja, alleen ik, ja, ik, ik heb zoiets van zoek de verschillen Stop, en ja, de ja, plaatjes. Ik. Nou, ik heb dus een hele verhaal over jouw schoenen aan de zoekpiet ook doorgegeven. Nou, dan weet jij hoe de zoekpiet eruit ziet. Ja, en, ja uh, zeer betrouwbaar. Toegezegd dat, dat dat allemaal goed komt vanavond. Ja. Want vanavond gaat natuurlijk iedereen zijn een schoen zetten. En jij hoeft je schoenen niet te zetten, want ik, jij krijgt je schoentjes weer terug. Nou, dat is weer eens wat anders dan een chocolademuis, zeg ik dan maar. Nou, daar, daar, ja, maar ik... daar is Willem ook heel blij mee natuurlijk, hè? dat hij zijn schoenen ja. terugkrijgt. Ja, ja, maar, ja, Kan gebeuren. Hij loopt al een heel jaar op lote ja. voeten. <lacht> ja. <lacht> nou, als je het goed hoort, hoor je het op de achtergrond. De, de, de, de opperstalmeester, spreker. Ja. Die verwelkomt Sinterklaas. Maar ik zie alleen maar grote tuba en een trompet en een druk ja, en allemaal ja, zwarte ja, pietendrachten. Ja. En daar ergens tussenin moet Sinterklaas staan. Ik bedoel, als, misschien dat hij wel een oliebolletje eten. Oh, dat ik, zou ook nog kunnen. Ik op de hoogte, want het, het ja. wordt spannend. Maar nog steeds geen burgemeester dus. Nog steeds geen burgemeester. Maar ik, ik snap er ik niets van. Zoek uit en dan, ja. dan hoor je dat vanzelf. Is goed. Nou, het wordt weer hartstikke spannend. Hoor je dat, Willem? Ja, ik, uh, ik ben met een hoekje gaan zitten, want uh, ja, ik kan de spanning eigenlijk helemaal niet aan. Ik ben blij dat jij daar loopt en ik hier. Ja, ja. Nee, ik zou je, je nog wel fotootje sturen voor als ik de burgemeester gelokaliseerd heb. Ja. En, en met Sinterklaas, dan maak ik natuurlijk wel een fotootje. Hey, maar of, moeten we dan niet, moeten we niet de politie bellen of de brandweer of, ja, of, of ja, de ambulance ja, om te zoeken... Nou, ik zal. Ik, laat me maar even op onderzoek uitgaan, en uh, ik, ik kom daar in de volgende reportage even op terug of alles ge ja. goed gegaan is. Weet ah, je waar eh. je ook op moet letten, Albert-Jan? Nee. A, mocht hè, mocht je toevallig Hans klok zien lopen, ja. dan weet je dat er iets aan de hand is. Want nou, die kan iedereen ja. laten verdwijnen, hè? Wist je dat? Nou, ik ga vragen of ik een list kan krijgen van, van, van, van, van Ome Joop in, in, in de zandvoortse ja, ja, foto, ja. Foto, foto, foto. En, en dan gaan we op zoek naar de burgemeesters. Nou, ik uh, wens klaar, jullie heel veel succes. Ja. Ik, ik ben blij dat jij daar bent om, uh, nou, om te helpen. Ja, dit, dit, anders gaat het helemaal mis. Maar goed, voor ja, ja. jullie op de hoogte. Goed zo, Albert Jan. Dankjewel. Dankjewel, en tot zo hè. Tot zo. Hoi. Veel plezier. Goed zo! Die vakantie, die onthoud ik voor altijd Dus ik vraag u allerliefste Sinterklaas doe breng hen weer uit spaar. Ik vraag u. Je zult zien dat het nummer bijna afgelopen is. Ik stop net mijn potje vol met roomboten, bosplaat, spul, dinges. Baguette um, banketstaaf, ja. Uh, Donny de Pierik, uh, hartstikke bedankt. Ik vond het heel erg, heel erg leuk en heel erg gezellig en uh, bijzonder lekker, ja. Jullie luisteren nog steeds naar de sinterklaas zending van ZFM Zandvoort. Uh, onze verslaggever is uh, ter plaatse in het dorp. We gaan en zo even contact met hem zoeken en uh, ja, het, uh, het wordt allemaal wel weer spannend. Maar wat leuk toch?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 Mijn banen aan de paat, en daar is groot, en hij schalt bijna uit de kaart. Ik Pas zeker Sinterklaas niet. Er staat geen geldboom in mijn Dank bij Sinterklaas niet. Ik heb een negatief fortuin als een straks bang wil je toch groeien op mijn rug. Ben jij de eerste die het hoort, kom dan nog maar eens terug bij Sinterklaas niet. Bij Sinterklaas niet. Nee, ik ben veel bruist. Jawel. En uh, ik zit in de studio van zie zand en doe daar dan uh, ja. De Sinterklaas-verslaggeving, maar eigenlijk ook weer niet, want de verslaggeving, de originele echte verslaggeving, die wordt gedaan door, niemand minder dan, A.J. Vos. Albert-Jan. Luisteraars en kijkers natuurlijk in de studio. Uh, ik, uh, ik heb allereerst even, een, een, een, een, even bijpraten, want uh, je, zoals je weet zijn uh, je oma Jopen en ik op zoek gegaan naar die burgemeesters. Nou, ja. daar kan ik het volgende over mededelen. De, de, de, de, de, de hoofdburgemeester, die moest voor zakelijke dingen spoed met spoed weg, dus de loco-burgemeester, vrij vertaald de gekke burgemeester, heeft nu inmiddels Sinterklaas op het bordes uh, verwelkomd. Dan is dus die dat ook weer opgelost. Maar heb je, heb je daar, uh, uh, is het mogelijk om daar een foto van te maken, of zeg je van, oh. Die heb je al, die heb je al. Ik ga nu even kijken. Via de bordes. Ja, bordeel. ja, ik ja, zie hem boven het ja. bordel staan, de, de bordes ja ja ja, ja wat, het is toch wat hè die sociale media en als je ook ziet hoeveel, hoeveel zwarte, kleine zwarte fietjes met fototoestelletjes rondlopen en het is waanzinnig het is echt de, de moderne tijd hoor ik moet heel eerlijk, heel eerlijk zeggen ik heb net op de op de um, hoe heet het uh, uh, de Facebookpagina van Sinterklaas uh, foto's van jou voorbij zien komen wat dacht je daarvan nou dat is toch ongelooflijk? een mannetje rood haar ja. donker jasje je hem op zijn rug nou dan wordt, iemand volgt mij dus. Dus Ik kijk, kijk, nou, ik kijk nou heel angstvallig in de ronde. Ik zie een heleboel uh, uh, uh, handhavers en, en vrijwilligers die helpen om het verkeer te regelen. Ja. En uh, nee, wat dat betreft is het allemaal hier op het Raadhuisplein goed georganiseerd. Nou, want ik zal je heel eerlijk vertellen, ik zag dus ook een foto uh, voorbij komen van, uh, van ome Joop. Ja, klopt. Bla blauwe jas, grijs mutsje jou ja, hoor. Ja, ja, we hebben een rondje gereden en toen hebben we dus die, de, de, de loco-burgemeester, de gekke burgemeester, hebben we gesproken. Ja. En die vertelde ons dus dat, dat, dat, de, dat de grote burgemeester, de echte burgemeester, dus weg moest voor belangrijke zaken. Ja, ja. En, en, en aan de andere kant zie ik Americo, het eh, paard van Sinterklaas, rustig nog even een rondje eh, wandelen met wat zwarte pieten erop. Ja. Want straks gaat, uh, straks gaat natuurlijk het grote feest beginnen in de Korverhal. En dan gaat Sinterklaas wel een naar de Korverhal. Waar een heleboel kindertjes uh, Sinterklaasfeest gaan vieren. En uh, ik had al begrepen, er waren te kaartjes te komen. Die waren binnen, binnen een halve dag allemaal uitverkocht. Ja, dat, dat, dat, dat, ik las zoiets op, uh, op, uh, op Facebook. Maar wat gebeurt er nou met, met mensen die, uh, ja, die bijvoorbeeld heel veel maar die geen kaartje hebben, zeg maar? Ja, nou, die, zijn, die staan dus nu ook allemaal hier. Want uh, die, ka die kijken nu uh, live naar Sinterklaas over het Raadhuisplein. Ja. En, en die Zwarte Pieter-Band staat nog steeds op die grote kar. Dus die gaat zo meteen wellicht ook weer spelen. Dan gaat Sinterklaas nog een stukje door het dorp... op het paard um, om alles en iedereen nog even toe te zwaaien. En dan gaat hij naar het grote feest uh, in de Korverhal. Maar misschien voor de, voor de luisteraars uh, die dus buiten Zandvoort zijn... Uh, en toch gaan we een beetje willen weten hoe het in Zandvoort eruit ziet. Uh, Korverhal, waar, waar, waar is dat in Zandvoort? Uh, Zandvoort, dat is Duintjesveld. B dat, dat, is, dat, is een hele, dat is vlakbij de, de, de sportvelden. Er staat een hele grote hal. En daar gaan straks een heleboel kinderen Sinterklaas spelletjes doen... En Sinterklaas komt daar nog langs en er wordt muziek gemaakt, er wordt gedanst, er wordt touwtje getrokken, er wordt touwtje geklommen. Uh, en te veel om op te noemen. Ik hoop toch, veel niet, veel dat, uh, ik hoop toch niet dat het hetzelfde touwtje is dan? Nee, nee, nee dan, dan, dan krijg je natuurlijk een probleem. Dat dan heb je weer, hebben we weer een ander probleem. We hebben het ene probleem opgelost, krijgen we het andere probleem. Ja, ik vind, ik vind dat jij er heel goed in bent geslaagd in het uh, oplossen van de problemen. Want uh, ja, ongewild stuur jij toch de boel een beetje aan om toch een goede banen te leiden. Het lukt je wel, hè? Ja, maar dat, dat, dat, nogmaals, ik ben een beetje sneu hoor, want het, het grote boek, dat, dat, gaat, dat gaat hem niet worden hoor, dat, daar, daar kom ik niet bij. Maar heb je daar iemand over gesproken, de Zwarte Piet ofzo? Ja, tuurlijk, ik heb, ik heb je fotootjes gestuurd, ik heb de Soep Piet gevraagd van kan ik niet even in het boek kijken? En ik heb de, de Piet en de Radiopiet, heb ik gevraagd van kijk nou even waar het boek is, dan kan ik er even in kijken, maar met geen mogelijkheid. Het is werkelijk niet te geloven. Ja, nou ja, dan, maar, dan moeten we maar hopen dat we in het boek staan Willem. Dat, ja, maar heel vaak is het toch zo, als je in het boek staat, dan is het niet best, ofwel? Jawel, nee, juist wel, want juist wel. Als, dan kan hij al vertellen van wie er staat in oud je bent en wat je leuk vindt en wat je niet leuk vindt en wat je graag wil hebben. Ja, maar ik kan... Oh, oh, had... oh, oh, oh god, wacht even, wacht even. Oh, ja? staan we, een stel, Pieter, die staan dansjes te doen en uh, al die kleine kindertjes doen al mee. Vindt goed dat ik niet meedoen. Uh, ik heb liever wel dat je meedoet, want dan weten die mensen van ZIJ uh, de luisteraar althans, dat je ook ja. kunt dansen, zeg maar. Nou, daar, daar, daar, zijn, daar komen geen foto's van, uh, Willem, hoor. Nou, dat spijt me dan, dan weer. Terwijl ik langzaam ik hand ingesloten word door de muziek, de, de Zwarte pieter ben, Want uh, die gaat natuurlijk zo een eventje in de Klaas nog een dorp rond, zoals ik al zei. Ja, ga jij nog mee, uh, Albert-Jan? Nou, uh, ik, kijk, ga ik kijk of alles er wel, wel goed gaat. Ik bedoel, uh, ik hoop dat alles in goede banen uh, gaat, en anders wordt het uh, spannend hier, hoor. Ja, nee, maar goed, ik heb er alle vertrouwen in. Ik bedoel, je doet het niet voor de eerste keer, toch? Nee, zeker niet. Nee, elk jaar ben ik erbij, hoor. Dat is toch één groot feest hier. Dat wil ik toch voor geen goud missen. Ik, euh, ja, ik ben ontzettend blij met die verslaggeving van jou. Want we hebben ook een beetje het idee van uh, hoe het daar uh, aan toe ja. gaat... in het centrum van Zandvoort, zeg maar. Nee, het is wel goed dat je een beetje jaloers wordt. En volgend jaar mag je misschien wel met mij mee. Als Dolly niet, op, uh, als Dolly niet gaat, dan gaan wij uh, op locatie. Hé? Nou, ik heb gehoord, Dolly die zit uh, volgend jaar... haalt ze Sinterklaas binnen op Curaçao, heb ik gehoord. Ik weet niet of het waar is, hoor, maar... Oh, nou. Oké, maar wij zijn er sowieso weer bij, maar hier is het nog lang niet afgelopen. De geuren van oliebollen, patat, friet. Het is allemaal zo lekker. En pepernoten worden uitgedeeld door de Zwarte Pieter. Nou, het is één groot feest hier. Ik hoop dat je straks nog een stukje verslaggeving kunt doen met een kwartiertje. Ja, geen probleem. Goed zo? hoor ik je straks weer. Oké, tot dan. Oké, tot dan. We zitten nu rechtop Sinterklaas die komt uit Spanje Hij brengt appels van oranje Altijd in galop Hop, hop, hop, hop, hop Sinterklaas die komt uit Spanje Sinterklaas die komt uit Spanje Sinterklaas die komt uit Spanje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 Ik hou van de Sint en de pieten, het paard. Ik heb al een heleboel wortels bewaard. Maar er is een vraag waar ik antwoord op zoek. Wat staat er in het grote, wat staat er in het grote boek? Het boek van Sinterklaas sta ik erin. van Sinterklaas sta ik erin. Aan het begin of sta ik ergens achterin. Wat staat er in het grote boek? Als Sint op bezoek is, dan ligt het op schoot. Hij bladert erin met een frons. Er staat een groot kruis op, het is mooi donkerrood. Het gaat helemaal over ons alles erin staat dus ook van die keer Dat ik belletje trok bij die oude meneer Mijn drift bij je en het geplas in mijn broek Staat dat allemaal in het blad, staat er in het grote boek Het boek van Sinterklaas sta ik erin Aan het begin of sta ik ergens achterin S'nachts met zijn knechten op stap En ik fikte het boek even mee Gewoon vijf minuutjes alleen voor de grap Wat is dat een spannend idee Ik streefde heel vlug mijn katten kwaad weg En schreef bij mijn naam wat een engeltje zegt Dit kind verdient extra cadeautjes en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 Ja, dan wil ik ook wel eens weten wat er in een grote boek staat. En vooral, uh, ja, staat mijn naam erin eigenlijk? Wel, toch wel, jawel. Je luistert naar ZFM, de, de Sinterklaas zending van uh, ja, 2017. Dat is de maan, En zo kwam een Tante Peren binnen. Geen idee wie het is, maar we gaan luisteren. Wakker staat u wild geraas. Het heerlijke avondje is gekomen, het avondje van Sinterklaas. Hoe vol verwachting klopt ons hart, en wie de koek krijgt wie de hart. Hoe vol verwachting klopt ons hart, wie de koek krijgt wie de hart. Ik ga mijn schoen zetten. Oh, oh, oh. Dat is een goed idee wijze varen. Oh wat pret zal het zijn te spelen, met die bonte harlekijn. Eerlijk zullen we alles delen... suikergoed goed en, en pijn... Maar hoeveel, wil ik zwart. Krijgen wij voor Koekenchart. Maar hoeveel, wilde zwart. Krijgen wij voor Koekenchart. Nee, dat zou ik niet leuk vinden. Nee, maar dat doet hij niet hoor. Nee, maar ik vrees niet dat wij klagen. Vader, moeder zijn zo goed. Waren wij ook niet alle dagen vrede, waren wij toch zoet? Sinterklaas heeft een goed hart, ik wed er licht geen enkel hart. Sinterklaas heeft een goed hart, ik wed er licht geen enkel hart. Jij toch allemaal wel zoet geweest, hè tante? Ja, heel zoet Nou, ik ga in ieder geval mijn schoen zetten Ik ook Ach, die lieve woezel en pip Wat is dat? Zo aan het einde van de nacht is het werk dan eindelijk klaar. De oogjes van Sint en zijn maatjes zijn ineens wel heel erg zwaar. Even rusten. Ja, dat is fijn. Want het valt echt niet mee om Sinterwoezel en Pietje Pip te zijn. wakker uit hun droom. Is vandaag al morgen? Ze horen alle vriendjes zingen. Woezel blaft blij. Pip, snel naar buiten. Sinterklaas komt eraan. Ik zie het paard, roept Pip. Ik zie zijn gouden staf, blaft Woezel. Hallo Sinterklaas. Kom maar binnen met je Piet. Ja, we zitten uit. Ja. Ja, je luistert energieven energie van Zandvoort met de Sinterklaasentocht. En als het goed is, dan heb ik uh, onze verslaggever aan de telefoon, Albert-Jan. Goedemiddag. Ja, goedemiddag. Daar was ik weer. Ja, gelukkig. Ik, uh, ja, als je, het goed, als je het goed gezien hebt, heb ik je een fotootje gebotst, Ge wat? Want ik, ik sta nou even te schuilen bij Harry Oliebol. Waarom schuilen? we ja. dan regent het? Nee, hagel. Hagel? Die Sinterklaas zit ook vol verrassing. We hebben hagel ja. gehad, we hebben regen gehad, we hebben zon gehad. Melk of puur? Melk of puur? Ja, dat weet ik niet meer. Goed. <laughs> ik zie de foto trouwens. <laughs> oh, kijkers, uh, misschien, uh, misschien wilt u die foto ook al zien. En wees gerust uh, van alle foto's die gemaakt zijn en verstuurd zijn door onze verslaggever Albert-Jan Vos. Maken wij een compilatie. En uh, die ga je zeer zeker te komen op Facebook. <laughs> nou, ik moet even zeggen. Ja, ik, ik heb nou een, een heerlijke krimptebol voor me liggen. Oh. Want, uh, want, want de dikke oliebol. Oh, sorry. Harry oliebol. Die, die is al 43 jaar actief in de, tijdens de Sinterklaas-intocht. Hoe vind je die? Ik vind het... Uh, ik, uh, 43, jaar? Hij is ook al heel oud geworden, hoor. Hij is heel oud geworden. Ja, ja, ja. En hij, ik, hij, ik... hij is ook al wit haar, dus wie weet wordt het nog een keer in Sinterklaas. Dat is, nou, is zo. Even, is even zo. terug naar de realiteit. Ja. Inmiddels is het Raadhuisplein is er bijna leeg met een, af en toe een verloren Piet die hier nog voorbij loopt. Maar het uh, merendeel is inmiddels vertrokken in een grote stoet, zoals ik al zei, richting Korverhal, naar het grote uh, Sinterklaasfeest in de Korverhal. Dus uh, ja, de, de, de, de, de mensen van de elektriciteit zijn ook al aan het opruimen. Dus langzaam maar zeker loopt het, uh, uh, het Raadhuisplein leeg en het gaat altijd de stoet uh, volgen naar uh, de Korverhal. Maar wat ik mij nu, wat ik mij nu afvraag, we uh, kijken dus Kerkstraat, gaan ze ook door de Straat, Nee hè? Nou, een stukje. Ja, een stukje gedaan. Een stukje, maar de, de spoorwegovergang bij de Haldestraat, die, uh, die is al geblokkeerd, nou of niet? Ja, ja, nee, dat klopt. Dat is allemaal geblokkeerd. En trouwens, dan moet ik ook nog even zeggen, die loco-burgemeester... Ja. Die had het uh, over uh, dat het zo druk was destijds dat uh, toen Max Verstappen, weet je wel, met die raceautootjes... Toen was het al druk hier op het Raadhuisplein, maar nu met de intocht van Sinterklaas was het drie keer zo druk als bij Max Verstappen, de, de, de coureur. Dat betekent dus dat Max Verstappen beter een mijter op kan zetten dan in de racewagen kan gaan zitten. Kijk, dat was, ook mijn, dat was ook mijn idee geweest. Ja. De volgende keer als Max komt, dan moet je ook zo'n mijter op zetten. Ja, geef Max de zak. Ja. ja. Maar goed, ze zijn nu uh, langzaam, uh, dus uh, maar zeker uh, komt hier het, het, het gewone uh, ja, ja, leven weer op gang. Ja. En uh, gaat zich dat allemaal voortzetten in de Korverhal. Ja, oké. Okay. Maar uh, ga jij ook richting de Korverhal? Of zeg je van nou, ik ga mezelf te goed doen aan die krentenbal van... Uh... Nou, daar, daar begin ik mee. Daar begin je mee, natuurlijk. Buiten de, buiten de uitzending hebben we nog wel even over uh, ons vervolgtraject. Ja, dat is, uh, dat is wel goed. Want de tijd loopt natuurlijk ook door. Het is inmiddels tien over half twee... Ja, En um, ja, nee, maar dat is wel goed. Dan zet ik in ieder geval weer een stukje muziek op. Uh, Doe dat. Ik, uh, ik hoop dat ik nog Sinterklaasliedjes heb, ik weet het verder niet, maar... Uh... Nou, dan ga je zelf toch zingen met Dolly en met Tai? Geen nee, Dolly, Dolly, Dolly is al lang weg, want uh, Dolly die, uh, die had een nou. kleinzoon uh, thuis zitten en uh, die kon dus verder niet, uh, ja, niet meezingen. En... Die, die is natuurlijk naar ZFM geluisterd, naar de intocht. Dat kan niet anders, dat ja. kan niet anders. Ja, en nog steeds, en nog steeds. Ja, ook, ook, ja. en uh, draai ook nog een plaatje van Cecile Pietje in het ziekenhuis, van Robje. Want ik, kreeg een, ik kreeg een berichtje ja. dat Robje in het ziekenhuis lag. Ja. En uh, licht, moet ik zeggen. Dus uh, zou je nog, ik vraag nog even, zou je een plaatje voor hem willen draaien? Ja, natuurlijk wil ik dat. Want uh, dat vindt die Robje hartstikke leuk natuurlijk. Dat wel als, dat, hij, als hij ons hij hoort en uh, ook, hij geeft ons er even een berichtje van, dan, uh, dan komt het wel helemaal goed. Nou, prima. Hartstikke goed, als je me nog een keer wil bellen mag, maar ik weet niet waar ik dan ben. Nou ja, goed, ik hoor het wel, er ja, zijn ze rond de tien voor 2, 5 voor 2. Oké, okay, prima. Goed zo. Ga ik nu aan de Krentenbol. Heel fijn, smakelijk. Dank je, hoi hoi. Ja, ik weet niet wie er steeds in het touwtje zit te trekken van de speeldoosje, maar... C'est Dat was Sita. En Sita is ook in staat om Sinterklaas liedjes te maken, dat hoor je dan wel. Je luistert nog zeker tien minuten naar de IFM Zandvoort met de Sinterklaas in Straks schakelen wij er even over naar onze live reporter in het centrum. En tot die tijd. Sinterklaas muziek, denk ik. Aan de kant: Sinterklaas is in het land met zijn pieten We hebben lang gewacht, maar eindelijk is hij daar. De stoomboot komt weer aan, versierd als ieder jaar. Met lievelijke pieten en Amerika aan boord. Kindjes aan de kade zingen liedjes woord voor woord. Aan de kant, aan de kant, Sinterklaas is in het land. Met zijn pieten en zijn paard en zijn lange Sinterklaas is in het land Vandaag zet ik mijn schoen En schrijf ik Sint een brief Ik hoop op een cadeautje Want ik was dit jaar lief Dus luister Piet een rij Ons huisje niet voorbij Kom gerust maar binnen En maak alle kindjes blij Aan de kant, aan de kant Sinterklaas is in het land Met zijn Ja, je verwacht het toch niet. Tijdens een sending uh, een evenement in het dorp, heel erg, uh, ja, heel erg druk, veel mensen op de been. En er wordt toch nog een verzoekje aangevraagd door een, uh, een meisje uit Zandvoort. En die had graag een liedje willen horen uh, ja, over Sinterklaas, van Sinterklaas. En over die hart van die artiest, ik noem de artiest niet, maar je luistert maar. Door de wind waait, door de bomen, hier in huis zelfs waait de wind. Zou de goede Sint nog komen, nu het weer zo lelijk vindt, nu het weer zo lelijk vindt. Ja, hij rijdt in de honkere nachten op zijn paardje, oh zo snel. Als hij wist hoe zeer wij wachten, ja gewist dan kwam hij wel. Ja gewist dan kwam hij wel. Maar ah, dat is dan. Uh, ik, ik schuif me even weg. Ja, de, de, kijk, er wordt op één manier. Uh, wat maar op één manier wordt er weggeschoven uh, in de muziek. En is als er een heel belangrijk bericht is. Ja, en ik geloof dat, dat ik. Uh, helemaal niks. Want ik hoor helemaal niks meer. We gaan er nog even een stukje in de muziek. En dan uh, probeer ik het uh, zometeen nog een keer. Komen nu hij het weer zo lelijk vindt. Nu hij het weer zo lelijk vindt. Ja, dan proberen we het nog een keer. Hallo, hallo, hallo. Ah, gelukkig, ik wil wel zeggen, al de lampjes gaan knipperen in de studio. Iedere keer weer met Sinterklaas. Gebeuren er rare dingen in Zandvoort? Dan, dan komt er een bepaald iets over Zandvoort. Wat, ja, mengtafels raken van slag. Schuiven gaan we ja. zelf open. Uh, ja. Nou, wat, wat dat betreft hebben we natuurlijk wel ook een Sinterklaas-intocht gehad. Die bol stond van de verrassing. Hè? Want uh, allereerst kwam, kwam hij met een boot op wielen. Nou, dat had ik ook nog nooit eerder gezien. En uh, nou, toen moest hij. Uh, dat duurde heel lang voordat hij, uh, voordat hij op het Badhuisplein uh, boven was. Want ja, hij wordt natuurlijk ook een dag ouwe. Dus uh, dat, uh, dat, dat, dat duurde maar en dat duurde maar. Maar goed, uiteindelijk, uh, onder begeleiding van de Bent uh, ging hij door de Kerkstraat. Nou ja, ik kon dan over de, over de kinderkopjes lopen, zo druk was het. Ben je nog? Ja, nee, nee. Ik luister. Ik ik, gewoon ja. stil hè. Je bent gewoon stil. Ja, nee, dat begrijp ik. Nou, jij je schoenen kwijt. Nou, die heb je morgenochtend weer terug. Ja, hartstikke. En uh, nou bedankt ervoor, trouwens, dat je dit even ja, geregeld hebt. het ja, waren we ja. toch wel een ja, paar puikenschoentjes, maar 38 met pijn. Maar ze liepen wel lekker. Ja, nee, nee, oké. Okay, nou, dat, dat is ook opgelost. Vanavond hebben alle andere ki kindjes ook uh, hun schoen. Nou, en toen, toen, toen kwam je hier op het Raadhuisplein, nou, je wist niet wat je zag. Zo vol met kindertjes, allemaal mooi aangekleed. Opa's, oma's, opklapbed, overgrootvaders, alles en iedereen wacht, was. Er wacht thuis. even, wacht even. Opa's, oma's, opklapbed. Ja, zo, zo heet dat toch? Een hele oude opa, een opklapbed-opa. Ik heb geen idee. M mijn opa is nu zo oud geworden. Ik weet het echt niet. Nou, de, de, die noemen ze opklapbed. opklapbed oké. Okay. Maar goed, het, het, het, is, het, het was ontrukte van het belang hier. Nou... En dan de gekke burgemeester. De echte burgemeester moest voor zaken weg, helaas. Ja. Maar de lokale burgemeester de gekke burgemeester van Zandvoort. nam de, zoals ze dat noemen, de honneurs waar. Oké. Okay. Ja. Sielepietje was er ook bij, dus dat is ook allemaal opgelost. Die heeft ook een groot feest gevierd. Ja. En, uh, nou, en, en, en, en voor de rest, ja, ik moet zeggen, het was uh, gewoon een groot feest. En uh, iedereen zit nu aan de oliebol. Die, van de mensen die dus niet naar het corveral kunnen... maar alle kindjes die wel een kaartje daarvoor hebben... die zijn natuurlijk met grote getalen naar de corveral. Ja. Maar daar is vanmiddag het grote Sinterklaasfeest. Oké. Okay. Dus al met al problemen opgelost. Iedereen is voor je aan het werk geweest. En uh, alle kindjes thuis hebben hopelijk ook genoten van de intocht van Sinterklaas. Nou ja, aan jou heeft het niet gelegen. Tenminste, uh, dat durf ik wel te zeggen. De verslaggeving ja. was goed. En door weer en wind heb je dan geprobeerd om... Uh, ja. Een duidelijk ja, verhaal we, te dat vertellen. was ook allemaal verrassing, want de windkracht 8 gehad, een storm. Nou ja, dat had Sinterklaas op de weg naar Nederland en op de stoomboot natuurlijk ook. Ja. Dus dat hoorde er ook allemaal bij. We hebben hagel gehad, we hebben regen gehad. Nou, ik zag ja. inderdaad op, de, op, op internet, op de cam, die op de, op de stadhuis gericht is, dat er allemaal kinderen stonden met een boterhammetje in de hand. Ja, nou ja ze moeten ook een hapje eten? Ik bedoel, anders valt alles om. Nou ja, nee, maar ik bedoel, ik bedoel eigenlijk mee te zeggen: toen het begon te hagelen, hield iedereen zijn boterhammetje. Oh He? ja, tuurlijk. De puur, Ja, nou snap ik hem. Hè? Snap je? Hem? Ja. <laughs> ja, ja, ik ben niet zo snel, maar dat komt nog wel. Ja, nee, nee, nee, nee, maar dat is goed. Dat is prima. Maar wat ga je nu, wat ga je nu doen verder? Nou, ik denk dat ik achter de aan loop ja. en uh, dat ik uh, misschien nog even uh, in de korverhaal ga kijken. Dus uh, nee, dat komt allemaal wel goed. We houden er wel even contact over. Maar, uh, ja, ik denk niet dat het, dat het gaat lukken, want we zitten op drie minuten voor, of vijf minuten voor, dus daar wordt krap aan. Ja, nee, dat, dat gaat niet meer lukken, want we, we waren er als lokale radio, ZFM, toch weer maar weer mooi live bij, hè? Ja, en, en ik kan jou vertellen dat, dat, dat ruim buiten de Zandvoortse grenzen zijn beluisterd. Nou, dat is toch geweldig, hè, de radio, het staat, het staat ook voor niks, hè. Ik bedoel, je komt overal bij de huiskamers binnen, het is geweldig. Ja, ik vind, allemaal... het, uh, ik vind het helemaal mooi. Maar de foto's die je gemaakt hebt, die, uh, die gaan we samenvatten en, uh, in iets Moois. En uh, die gaat uh, straks, uh, ja, zoals ze dat tegenwoordig noemen, viraal. Nou, oh ja, nee, en dan gaat via de sociale media. De sociale eh, media, ja, ja. ja. Vroeger, vroeger stuurde je gewoon een brief. Ja, maar we gaan het allemaal via die kleine apparaatjes en zo. Het is toch wat, hè? Ja, maar je moet wel meegaan met je tijd, hè? Want uh, voor de tijd 22... ja. weet Ja, nee, joh, dat gaat allemaal zo snel. Ik, ik zag zelfs Pieter met, met, met, met, dat, met die kleine dingetjes allemaal, uh, allemaal berichtjes versturen en zo. Het is, het is toch wat, al die moderne tijd, hè? Eh? Ja, en we zeggen dat het allemaal niet kan. <laughs> nou, er liggen hier nog wat verstrooide pepernoten op de grond, dus die ga ik eerst even opraven. Doe dat maar. Ja. Ik wil jou in ieder geval bedanken voor de verslaggeving van vandaag. Ja, en alle luisteraars en kijkers in de, in de studio, en de webcam en uh, Thay ook niet te vergeten. En alle zieke, zie, zieke zielenpiertjes, ook van harte wetenschap. Maar ze zijn er allemaal bij geweest bij de intocht van Sinterklaas dit jaar. Hartstikke mooi. Ik heb ge trouwens gewoon even snel af te record dat jij dit jaar meedoet met de uh, nieuwjaarsduik. Uh, ik doe met je mee natuurlijk. Dat is nog onder embargo. Oh, sorry. <lacht> <lacht> met andere woorden, dat is nog geheim. Ja, nee, natuurlijk. <lacht> tuurlijk. tuurlijk, ja. Ja, nee. Yes. Hey jongen, bedankt! Jij ook bedankt, Willem en uh, luisteraars, hartstikke bedankt! Ik zou zeggen tot het volgend jaar! Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaas! Hé, hey, Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht, want we zitten allemaal even recht.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 Sinterklaasje, kom maar binnen Want je krijgt Want we zitten allemaal Even recht Misschien zijn geen stoute kinderen bij Sinterklaasje, Sinterklaasje, Sinterklaasje. Ja, dit was de uitzending van Sinterklaas 2017. En uh, ja, jullie moeten nu echt heel lang zonder mij. Woensdagavond ben ik er weer met uh, een nieuwe uitzending. Daarover later meer. In ieder, geval in, in ieder geval bedankt voor het luisteren allemaal. Ik krijg allerlei berichtjes binnen. Het gaat gewoon door. Alleen ik zet er nu eventjes een punt achter. Uh, Albert Jan, bedankt voor, uh, voor de interviews... en voor de verslaggeving, enzovoort, enzovoort. En ik spreek je snel weer onder genot van een paar pepernoten. Dankjewel, hè.